Jobboot met het NOS Journaal. In Enschede zitten 100 tot 200 huizen zonder water en gas. In de wijk Bolhaar sprong vanochtend een waterleiding. Door de kracht van het water knapte ook een gasleiding... waardoor er water in de gasleiding terechtkwam. Netbeheerder Enexis is bezig om de problemen op te lossen. Daarna moeten de huizen één voor één worden aangesloten. Volgens Enexis kan het nog wel enkele uren duren... voordat de huizen weer gas en water hebben. De oorzaak van de breuk in de waterleiding is niet bekend. In de Iraakse provincie Anbar houden gewapende troepen honderden studenten en docenten gegijzeld, melden de autoriteiten. Vanmorgen werd in de stad Ramadi de universiteit aangevallen. Daarbij zou een aantal bewakers zijn omgekomen. De gijzelaars worden vastgehouden in hun slaapvertrekken. Veiligheidstroepen hebben het terrein hermetisch afgesloten. De aanvallers zouden volgens bronnen deel uitmaken van ISIS, een aan Al-Qaeda gelieerde terreurbeweging. Rusland gaat de grens met de Oekraïne beter beveiligen. President Poetin heeft de Veiligheidsdienst FSB de opdracht gegeven om te zorgen dat de grens niet illegaal kan worden overgestoken. Dat meldt het Russische staatspersbureau Itartas. Vanmorgen is in Kiev Petro Poroshenko geïnstalleerd als president van Oekraïne. Hij staat voor de zware taak om de onrust in het oosten van het land te bezweren. Bij de D-Day-herdenking gisteren in Normandië... sprak Poroshenko kort met de Russische president Poetin. Hij hoopt dat de ontmoeting met de Russische leider het begin is van een dialoog. De VVD is tegen een hogere belasting op vermogen. Fractievoorzitter Zeilstra zegt in de Telegraaf... dat je dom bezig bent als je vermogen meer gaat belasten.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 Het weer vrij zonnig, hier en daar bewolkt, maar in het zuidwesten af en toe een bui. Temperatuur 24 graden aan zee en 26 tot 31 graden landinwaarts. Later vandaag kans op een enkele onweersbui. Dit, was het... dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers...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 van nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag gingen we back to the 80's Dat deden we samen met deze Amsterdamse damesgroep uh, Maitai wie kent ze nog? Nou, ik wel, dus van ik hem draaide. Jorden, de Female Intuition. En daarmee is het acht over twee geworden. Goedemiddag, Sanford. Goedemiddag, Albert-Jan. Welkom. Uh, goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Rob. Ja, we zitten weer. Daar zitten we weer, maar de zon schijnt niet. De zon schijnt niet, nee. En uh, zojuist is onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Horn, de studio uh, uh, ingekomen. Terwijl ik hier altijd duidelijk duidelijkste 06-nummer had neergezet. Maar hij had het vorige week al, uh, al aangegeven dat, het, uh, dat hij wellicht naar de studio zou komen. Omdat het zonnetje niet gaat schijnen. Ik ben benieuwd wat het uh, voor de rest van het Pinkster Weekend uh, gaat betekenen. En daar hoort hij natuurlijk alles over, over rond de klok van half drie. Als uh, we het enige echte Zandvoortse weerbericht krijgen van Lex van der Hoorn. Half vier de evenementenagenda. En Zandvoort bruist weer van de evenementen. Zo natuurlijk deze, dit weekend de Pinkster Races. En uh, dit weekend ook de Battle of the Coast. Uh, vele evenementen uh, gaan de revue passeren. Dat allemaal rond de klok van half vier. Rond de klok van half vijf hebben we het dier van de week. En die luistert naar de naam Spike en het gedicht van de week. Hoe kan het ook anders? Rond de klok van kwart voor vijf staat helemaal uh, in het teken van de Pinksteren. En wel Pinksterdag. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En uiteraard gaan we rond de klok van kwart over twee voor het eerst schakelen live met het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons uh, tijdens de Pinkster Races aanwezig Willem van Densen. En die gaat ons bijpraten over hetgeen al is verreden. Zeker nog staat te uh, verreden worden. En uh, uh, ook een belangrijke dag voor de tennisclub Zandvoort. Want die spelen vandaag de halve finales van het landskampioenschap in de eredivisie gemengd zondag van de KNLTB En daar is voor ons aanwezig Joop van Nes. En te, rond de klok van tien over half drie... gaan we voor het eerst schakelen met Joop van Nes. En rond de klok van kwart over vier gaan we natuurlijk even kijken... hoe het in de Zuid-Franse Saint-Tropez is. Ja, daar ga je ook heen, hè? Onder het motto van gaat het weer een beetje, meneer de Visser... zijn we natuurlijk benieuwd hoe Saint-Tropez zich op gaat maken... voor dit zomerseizoen. En verder hebben we natuurlijk nog golfnieuws. Joost Sluiter speelt momenteel het Lioness Open in Oostenrijk. Hij verdedigt daar zijn titel en hij is gisteren met stip gestegen. En staat momenteel op een tweede plaats. Daarover veel meer in het laatste uur. Uiteraard ook nog Formule 1 nieuws, want dit weekend wordt de Formule 1 verreden in Canada. We hebben natuurlijk ook tijd voor het WK Hockey, wat momenteel gespeeld wordt in Den Haag. Daarover natuurlijk nog ook heel veel nieuws. Want volgende week begint pas het Voetbal WK... Maar die hockeyers zijn dit weekend al actief in Den Haag. Daarover in het laatste uur ook veel meer. Dus genoeg informatie de komende drie uur. En natuurlijk een heerlijke muziek. Zo is het. Lekkere zonnige muziekvraag hier op CFF Zandvoort. Zo dadelijk gaan we bellen met Willem van Dessen, Die staat op Circuit Park Zandvoort. De muziek van incognito op de Zandvoortse Radio. Je hoort ze met Don't You Worry about a Thing. Dit is ZFM Zandvoort. En hier is Jet Rebel. Don't Zalvoort hey, op zaterdag hoorde je de zin van Jet Rebel. Dat was On Top of the World. TFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en voor de eerste maal vandaag schakelen we live over naar het circuitpark Zalvoort. De Pinkster Races uh, dit weekend. Dit Pinkster Weekend uh, op het circuit. En uh, Willem van deze is uh, voor ons daarbij aanwezig. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag, uh, Rob, Albert-Jan en uh, luisteraars, uiteraard ook. De Pinkster Races uh, dit jaar. Ja, een evenement uh, met uh, tien raceklassers en uh, maar liefst 21 uh, races hebben we daarin. Nederlandse autosport is uh, een beetje in de krimp, maar het uh, is free park. Zo heeft toch een heel mooi uh, programma kunnen samenstellen, dit Pinkster weekend. En uh, we hebben, zoals ik al zei, uh, tiental klasses uh, die aan de start uh, staan tijdens de Pinkster races. En dat is een uh, internationaal uh, gezelschap. Uh, want om maar een uh, klasse op te noemen is uh, de Kia Lotus. Uh, nou, dat is een Poolse uh, raceklasse. Daar wordt gereisd uh, met Kia Picanto's. Uh, ja, een spectaculaire klasse. We hebben in uh, voorbereiding op dit uh, weekend al een uh, drietal van die uh, Picanto's. Dus uh, ja, ze zijn al niet zo groot. Uh, nog een stukje kleiner zien worden uh, <lacht> met uh, verschillende crashes. Uh, maar die, ja, het zijn Polen uh, die er uh, flink tegen aan gaan. Uh, met die kleine autootjes. En, hebben we ook, uh, en dat is ook altijd uh, gaaf om te zien. Dat zijn de trucks. Uh, want er is ook een uh, truckrace uh, hier op Zandvoort. Juist hebben we de eerste gehad. De trucks uh, rijden in tegenstelling uh, tot de andere klassen, Het korte circuit. En ook dat uh, geeft toch wel spektakel. Als je zo'n truck van uh, tussen de 6000 en 8000 uh, kilo uh, driftend uh, door de hans ernst uh, ziet gaan. Ja, met een hoop rook. ook. Uh. Dat is uh, geweldig om te zien. Daarnaast hebben we natuurlijk ook ook het uh, echte race uh, zoals het nu aan de gang is uh, met de uh, Porsche uh, GT3 uh, Challenge uh, Benelux. Uh, een klasse niet groot van uh, deelnemers, maar wel degelijk uh, kwalitatief uh, hoogstaand. Want uh, we zien nu, het is een race over uh, 25 minuten. Dat de strijd om de kop uh, best wel heftig is. die strijd gaat tussen uh, Jeffrey van Hooidonk, uh, de Belg en de Nederlander... Uh, ik <laughs> Pardon. Onze Nederlandse vriend Xavier Maas Die race die gaat nog een minuut of twintig door Ze zijn net vijf minuten bezig Maar verderop in het programma Hebben we dan ook voor de Zandvoort Een interessante klasse We hebben de Mazda Cup De RX 5 is dat. En daar is onze Zandvoort Jurie Verschwijver Is daar een van de deelnemers Yuri wist op Zolder in België De race te winnen Een week of twee geleden En hier heeft hij zich vanmorgen gequalificeerd voor een prachtige vijfde plaats. Dus het is geen kle klein deelnemers, ruim 30 van die masters En Jory, ja, die gaat natuurlijk ook in zijn eigen woonplaats hier in Zandvoort... ...voor het podium. Die race gaat plaatsvinden tussen half vijf en vijf uur. Dus ik weet niet of we dat nog mee kunnen nemen. Maar anders kunnen we daar uiteraard maandag op terugkomen. Oké, okay, bedankt voor deze update, Willem. Willem, hoe is de, hoe is de, hoe is de sfeer op het circuit? Gezellig? Ja, zeker gezellig. Hè? Ja, weer speelt altijd mee. Uh, ja, we moeten het zonnetje ontberen, maar de temperatuur is goed en uh, ja, iedereen loopt er uh, losjes bij. Nou, tegen het eind van de middag, tegen een uur of vijf, komt het zonnetje weer terug, heeft onze weerman mee uh, vertelt, verklapt. Dus straks krijg je weer het zonnetje. Oké okay, Willem, we, ko we, komen straks, we komen straks weer bij je terug en bedankt voor deze update. Dankjewel Willem. Ja, en uh, over het weer zo dadelijk om half drie gaan we met uh, uiteraard Lex van Horen praten over het weer voor de komende dagen. Hoe gaat het worden op, uh, zeg maar, uh, Pinkster? Hè? Het Pinksterweekend is zo Hey, yeah. Het een beetje moeilijk hoor, om die trein tegen te houden. Hè? Die is zo vol met mensen naar no. zelf voor toe. Dus uh, ja, voordat je die tegenhoudt, ben je wel even zoet hoor. We Clint Eastwood samen met General State. Dat was Stop That Train bij CFM. Nou, zo meteen uh, na het volgende plaatje gaan we het hebben over het weer voor de komende dagen. Het weer tijdens dit uh, Pinkster weekende. Maar eerst even een berichtje over een ongeval wat gisteren heeft plaatsgevonden. Ja, een overstekende jongetje is vrijdagavond in botsing gekomen met een auto. Rond half zeven wilde het jongetje tussen de auto's door de Max-Euvenstraat in Zandvoort oversteken... maar zag daarbij een auto over het hoofd. De automobilist kon niet meer op tijd stoppen en een botsing was dus het gevolg. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het jongetje eerst de hulp verleend... en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Een ander bericht is dat Zandvoort momenteel getijsterd wordt door auto-inbraken. En wel op parkeergelegenheden die niet onbewaakt zijn. Dus mocht u uw auto ergens parkeren, haal alle waardevolle spullen eruit. Want de auto-inbrekers zijn actief. En dan nog een heel kort berichtje: ook een politieberichtje. Bij Albert Heijn, daar kan je voor parkeren, weet je wel? Ja. En daar hebben ze, sinds kort hebben ze van die, van die beugels daar staan. En als die naar beneden geklapt zijn, denken mensen dat ze daar mogen parkeren. Nee dus, want ik heb hier voor mij een boete uh, van 90 euro. Want parkeren op die gelegenheden is alleen mogelijk... als u direct wil laden en lossen van goederen. Dus wees alert bij de twee parkeerplaatsen bij de Albert Heijn... Niet parkeren, want u moet daar laden en lossen en wel direct. U bent gewaarschuwd, 90 euro gaat het anders kosten. Tor met de muziek, hier is OMD en de Locomotion. nou de week kwam ik uh, dit singeltje tegen. Ik denk, nou, die kunnen we wel weer eens gaan draaien op de zaterdagmiddag bij CFM. Door de OMD en Locomotion. Motion Weerbericht. Ja, en het is uh, 1 over half 3 tijd om te gaan kijken naar het uh, weerbericht. Goedemiddag, Lex. Gaat het goed? Uh, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. Hey, welkom in de studio. Niet vanaf ja. het strand, want de zon schijnt niet. Nee, Wat als, is dat? Als de zon niet schijnt, zit ik niet op het strand hoor. Nee, dat, nee. maar had je ge, de, had je, die verwachting had je vorige week al uitgesproken. Nee, ja, ik zag al zoiets aankomen. Ik denk, dat, dat kan niet goed gaan. Nee. En, en uh, ja, nou je ziet het, hè? ik zit hier. Vanmorgen waren er dus een hele dromme mensen die uit de trein kwamen. Die hebben dus jouw Wee weerbericht gemist. Ja, die hebben mijn weerbericht gemist. Maar ik heb er nu, ik heb net even gekeken, één per minuut. Dus 60 per uur. 60 bezoekers per uur. Zo hé. En dat gaat zo de hele dag door, dus dat loopt wat, lekker wat op. Is, wat is die Lex toch populair, hè? Het is ongelooflijk. <laughs> ja, en die mensen zijn thuisgebleven. Ja, <laughs> ja. briljant. Ja. Nou, dat is dus www.metiopagina.nl. Goed kijken, want anders ga je voor niks naar het strand toe, hè? Ja, nou fijn. Goed. Even, er was een reclame tussendoor. Even, even... www.meteopagina.nl. Oké. Okay. Uh, ja, nou het begon dus vanochtend echt zonnig. Ja. ja, ging hartstikke goed. Maar toen rond een uur of twaalf, toen ging de bewolking echt toenemen. En dat is dus hoge sluierbewolking. En die wordt steeds dikker en dikker en dikker. En toen was het zonnetje weg. <lacht> ja. ja. Nou, dan zit ik dus hier. Maar ik was van plan om naar Haarlem te gaan. Even tussen uh, drie en vier. Ja. Maar ik verwacht toch dat er. Voor vieren nog even een buitje valt. Hey. een buitje? Ja. Ach, ja. Kan, ook, kan maar, nog veel erger. Na, na regen komt zonneschijn. En, en rond een uur of vijf gaat de zon weer schijnen. Nou, dat is briljant. Timing ja. is goed. Dus, dus als je op het zit, blijf even zitten. Ja. En dan rond een uur of vijf komt het zonnetje weer terug. En dan daarna? En dan, blijft de zon? Blijft de zon? Nee, want vanavond krijgen we wow. ook weer buien. <laughs> Ik was erop ook voor. Ja. We, hebben namelijk, we zitten in de warme lucht en die komt helemaal, helemaal uit Afrika naar het noorden toe. En het is nu 26 graden. En vanavond koelt het niet echt af, hoor. dus het wordt een, wel een warme avond. Maar ja, houd rekening met een bui. En de wind komt uit het zuidoosten. Nou, morgen is dan belangrijker, hè? Want we weten nu al wat voor weer we hebben. Morgen dan beginnen we met wolkenvelden. En uh, er is morgens nog kans op een bui. Maar smiddags is het weer zonnig. Dus Lex zit morgenmiddag op het strand. Oké. Okay. Ja. Nou, en er staat een zwakke zuidwestenwind. En die draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Dus die ruimt. Een ruime... ruimende een wind. Een ruimende wind. Dat is een, een goede wind. Dan gaat het opknappen. En maar de, de temperatuur die komt morgen uit op een graad of 21. En dat komt omdat de wind het meest uit het westen komt. Dus van zuidwest naar noordwest, uit door het westen heen. Ja. Dus kan het nooit warm worden. 21 graden hou ik het op. Dan maandag hebben we een periode met zon. Tweede pinksterdag. Ook niet slecht. Er staat weinig wind. En de temperatuur loopt weer op naar 26 graden. Oh, wat een heerlijke race dag op het circuitpak dus, met zonnetje. Dat gaat goed. Uh, en dan gaan we door naar de dinsdag. Dat is de derde Pinksterdag. Dat is spe speciaal voor, uh, voor het noorden, boven ons. Want die, die vieren derde Pinksterdag. Hè? In de Zaan is dat spe speciaal. Uh, eerst wolkenvelden. En in de middag hebben we dan weer zon. Met een matige westelijke wind. En daardoor komt de temperatuur ook weer niet hoger uit dan 19 graden. De, de komende dagen vallen de buien over het algemeen in de avond en in de nacht. Dus daar zullen we overdag weinig last van hebben. En vanaf woensdag hebben we weer rond normale temperaturen met geregeld zon. Oké, okay, maar uh, Tweede Pinksterdag wordt dus uh, wel een hele mooie dag. Uh, dat was maandag. Periode ja. met zon, weinig wind en uh, 26 graden. 26 graden, heerlijk hoor. Dus uh, het ziet er goed uit. Lex, als de mensen het uh, weer willen volgen, kunnen ze jou ook volgen. Dan blijven ze daarvan op de hoogte. Ja, kan je achter me aanlopen. Hè? Ja, precies. Op uh, Twitter kan je me zien op het Meteo pagina. En dan krijg je elke dag, elke avond krijg je van mij in de, de weersverwachting voor de volgende dag. Oké, okay, en uiteraard ook op uh, CFM TV, kanaal 40. Ja, en dat is uh, 80 keer per dag. Heb je ze geteld? Nee, dat staat op mijn tellertje. Oh, oké. Ik al mijn tellertje. <laughs> ja, wie, wie schrijft, die blijft, hè? En Zo is het. En nee. anders uh, ga je gewoon even trouwens naar uh, www.metiopagina.nl. Helemaal goed. Lex, dankjewel en graag tot volgende week. Tot de volgende op week. Op het strand of in de studio? Uh, ik denk in de studio. In de studio. Gaan we je zien. Dankjewel, Lex.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 Ik heb het met het donker gelaat Nu kies ik voor een zon Jou. Ik sta wel in mijn eentje. Maar de beat is ook voor jou. De beat is ook voor jou. Dus zo gaan we lekker tekeer he, op de zaterdagmiddag. De bied is van voor jou. Dat was de ziel van Nielsen en kop in het zand. We gaan over naar Jofferes. Goedemiddag Joop en gaan we het hebben over tennis. Ja, inderdaad. De laatste leutjes voor de eredivisie van de KNLTB zijn vandaag begonnen. De halve finale. En afgelopen donderdag heeft uh, Sandvoort zich door winst op uh, Van Horne uh, daarvoor geplaatst. Uh, Sandvoort, uh, dat, dat ging erg goed, moet ik zeggen. De dames stonden het al 2-0. En toen uh, Christophe Vliegen ook nog even van uh, Dick Norman won... met uh, 6-4 stond Sandvoort zomaar met 3-0 voor... Um, ze moesten um, nou minimaal een winst hebben of um, een gelijkspel met één extra set. Nou, dat is dus gebeurd. Want de heren die uh, de tweede, de eerste heren die wordt, dat is dan uh, een. Griekspoor. Die moest tegen Avalnak, dat is een, een, een, een tjech. En Griekspoor, die wilde de eerste set met uh, de Floris bij zeven. En toen was er een opgave van Griekspoort. Die had een lichte blessure. Zandvoort had zich in ieder geval al geplaatst voor de halve finale. Dus uh, ze hebben uh, de heren uh, coaches van Zandvoort, dat is Dick Zuik en Hans Schmied... die hebben toen geen uh, risico genomen... Ze hebben het uh, griekspoor uh, uh, teruggetrokken. Uh, de dames wonnen ook nog even uh, tussen neus en lippen uh, de dames dubbel. Met 6-0, 3-6 en 10-7. Dat is een, uh, een, een, een, een tiebreak uh, set zoals dat heet. Eerst tot 10 met een verschil van 2. En uh, de heren werden dus ook teruggetrokken omdat Griekspoor niet kon spelen op dat moment. Nou, vanochtend uh, was dan het, het, uh, het grote moment daar. Sandvoort uh, moest naar Zevenbergen. Dat ligt net even onder Moerdijk. En dan moesten ze spelen tegen Limonius. Nou, Sandvoort heeft de allereerste wedstrijd van het seizoen tegen Limonius gespeeld. Daar hebben ze uh, uh, gelijkheid tegen gespeeld... En nu is het zo dat uh, uh, een oud-Zandvoortspeelster, Cindy Burger... die speelt, speelt bij Lemonias, maar die is er vandaag niet. Uh, Corina Dentoni, een Italiaanse van uh, 25 jaar, die speelde voor haar in de plaats. En die speelde tegen Leslie Kerkhoven. Kerkhoven die won die partij met 3-6 en 5-7. Maar Daniela Harms had weer probleem met Thierryne Lemoine, een Nederlandse... Die, uh, die had ook al een eerste wedstrijd van haar verloren. En nu verloor ze ook met 6-1 3. Dus de stand naar de dames singles is op dit moment 1-1. De heren zijn op dit moment bezig. Uh, heer nummer 1, dat is een Vriekswoord. Uh, het Grieksvoer Speelt tegen Janik Mertens, een Belg. En Christophe Vrieger, zelf, Belg Speelt tegen weer een Italiaan. Simone van Nou, ja. Uh, dus het is internationaal gezelschap. Die partijen zijn nog bezig. Ik heb geen flauw idee wat de stand is, want ik moet het van uh, teletext hebben. En uh, nou, als zodra er weer wat uh, uh, nieuws is vanuit uh, Zevenbergen, dan meld ik me graag weer uh, op. Helemaal goed, Joop. Dan gaan we dat van je horen, houd het voor ons in de gaten. En dan komen we straks nog een keertje bij je terug. Ja, prima. Oké, okay, dankjewel, Joop Fris. We waren weer twee hits. Non-stop op de zaterdagmiddag van CFM Zandvoort. De Zandvoort op zaterdag bij tot aan vijf uur vanmiddag. Ja-story als eerste. Lorene. dat was Euphoria, uiteraard van het Songfestival bekend geworden. En racht aan deze van Quincy Jones. Je hoorde I No Corrida. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen wederom live over naar het circuitpark Zandvoort. Daar staat onze race reporter Willem van deze Tijdens de pinkste races op het circuit... En we hebben zojuist juist de race gehad van de Porsche GT3 Cup uh, Willem. Dat klopt helemaal. Porsche GT3 uh, Cup en het uh, is uh, complete, noemen we maar even. Porsche GT3 Cup Challenge uh, Benelux. Een uh, race waar we wel uh, strijd hadden tussen de eerste twee. En dat waren uh, Xavier Maassen en uh, Jeffrey van Hoydonk. Uh, ja, de Marsel voor uh, Xavier en de pech voor uh, Jeffrey uh, was uh, dat Jeffrey een uh, drive through uh, kreeg vanwege een iets wat uh, te vroeg uh, start. Uh, nou, dat gaf zijn kans op een overwinning uh, weg natuurlijk. Op een gegeven moment moest hij onze zijn uh, achtste uh, weer aanhaken. Het is wel uh, ver naar voren uh, te werken. Op een gegeven moment wacht hij op een uh, derde plaats. Naar de tweede plaats was er inmiddels opgerukt Max van Splunteren, die goed bezig was, komend vanaf een vijfde positie. Uiteindelijk eindigde dat voor Max van Splunteren in een grote stofwolk in het schijvlak. Daarmee erfde Jeffrey van Hoydonk de tweede plaats. En uiteindelijk werd Jurgen van de Hover als derde in die Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Oké, okay, en uh, ja, op dit moment uh, wederom een race uh, gaande op circuitpark zo'n voort. Welke race is dat? Ja, we gaan uh, zo dadelijk uh, van start met... Uh, dat is ook weer zo'n uh, volle naam... ADPCR <laughs> Burando Production Open. Uh, ja, ja. Dat is een uh, gecombineerd uh, veld. Uh, de ADPCR, dat zijn uh, ook uh, weer allemaal Porsches. Uh, voornamelijk uh, Porsche 944. Die rijden normaal gesproken met de DNT weekenden Die mogen ook uh, nu met de Pinkster Races uh, meedoen... Dat is gecombineerd uh, met de uh, Blue Rondo Production Open. Ja, dat uh, geeft toch wel een vol startveld van uh, 44 auto's. Ja, en we staan eigenlijk te wachten op de start uh, van deze race Als Of het met zoveel auto's op de baan uh, toch wel, uh, voor spektakel moet gaan zorgen. Uh, even de vraag, tot hoe laat loopt het uh, programma vandaag door, uh, Willem? Oh. <laughs> vijf over zes. Ja, oh, vijf over zes, ja. Dank je wel. je vragen... Ik weet. Nee, maar, <laughs> nee, maar vijf over zes. Maar ik, uh, ja, je wil graag weten wat we dan uh, zoal nog krijgen. Nou, we hebben nu die uh, Burando open. Dan krijgen we straks een uh, BMW Challenge. Uh, dat is weer een Duitse klasse met, uh, ja, de naam zegt het al, uh, allemaal BMW's. Dan hebben we de European uh, Ferrari Trophy. Dat is eigenlijk de enige klasse die iets wat tegenvalt met uh, maar acht Ferraris. En dan om uh, tien voor vijf jaar. En voor Zaltvoort is dus, uh, belangrijk uh, natuurlijk. hebben we de ribbank uh, Mazda Max 5 uh, Cup met Jury uh, Verschijveren aan de start. En we eindigen vandaag met de uh, Lotus uh, Cup Europe. En uh, oh. Oh. Ja, Willem, is Jury uh, nog een uh, jonge coureur? Uh, ja, dat mag je al no jong noemen. Natuurlijk, Jury is net 18 of net 19 geworden hoor. Daar hou me niet eraan uh, vast. Ik denk 19 uh, inmiddels. Dus uh, ja, die is vrij jong. Hij uh, is al een paar jaar actief uh, natuurlijk. Uh, hij heeft gereden met de Volvo 64 uh, Cup. Hij heeft de race in het Swift Zwift uh, gereden. is naar de Master Cup uh, gegaan vorig jaar. En uh, dit seizoen uh, doet hij het hele seizoen, die uh, Master Cup. Leuk, we gaan hem volgen.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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En niet vergeet, je radio meenemen naar het strand. Dat kan ook dit uh, Pinkse weekend worden van uh, Lex van de Horen. Juist om half drie. Tweede Pinkse dag gaat ook mooi worden. Hè? 26 graden en geregeld wat zon hier in Zandvoort. Dus daar gaan we weer met z'n allen van genieten. En dan ook lekkere zonnige klanken zelf de zaterdagmiddag op de radio. Hier is Eros Ramasotti en Terra Promessa. We zijn i ragazzi di oggi. Denk maar altijd all'America. Guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione. Incontrare nuova gente. Provare nuove emozioni. Restare amici di tutti. Natale.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 Pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo. Di cercare il nostro cammino, insieme yeah. yeah. ai ragazzi di oggi, zingari di professione. Con i giorni d'amanti e in mente un'illusione, noi siamo fatti così. Guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno duro. was was weer de ene laatste plaat in uur 1 van Zandvoort op zaterdag. We gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur op de zaterdagmiddag. En uh, als je maandagmorgen luistert, het nieuws en weer van 9 uur. Want maandagmorgen dan wordt dit uh, programma herhaald. Zodanig zijn we er nog 2 uur lang met heel veel lekkere muziek en informatie.